9 uur. Het nos journaal Door Megens. Een Nederlands militair vliegtuig is van Sicilië op weg naar de Libische hoofdstad Tripoli. Het gaat daar Nederlanders ophalen die de onrust in Libië willen ontvluchten. Volgens Defensie komt het vliegtuig rond deze tijd aan in Tripoli. Het toestel kan 50 mensen meenemen naar Nederland. 77 mensen hebben zich aangemeld bij de ambassade in Libië. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegtuig weer naar Nederland gaat. Het blijft zo lang mogelijk in Tripoli om zoveel mogelijk mensen de kans te geven naar de luchthaven te komen. Afgelopen dinsdagnacht landde een eerste militaire vliegtuig met evacuees in Eindhoven. Autofabrikant Spijker wil zijn sportwagentak verkopen. Spijker zegt zich volledig te willen concentreren op de productie en verkoop van auto's van het merk Saab. Spijker verkocht nog nauwelijks sportwagens en de productie was vorig jaar verplaatst van Nederland naar Engeland. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben een aanval uitgevoerd op Gaza stad. Daarbij raakten drie mensen gewond. De luchtaanval was een reactie op een beschieting vanuit de Gazastrook. Palestijnse militanten hadden twee raketten afgeschoten op Beersheba... in het zuiden van Israël. Eén daarvan belandde op een huis, maar niemand raakte gewond. Het was voor het eerst in twee jaar dat een Israëlische stad werd getroffen... door raketten met een bereik van zo'n 40 kilometer. De Palestijnse militanten schoten de raketten af als vergelding... voor een eerdere aanval van het Israëlische leger, waarbij één dode viel...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 Er zijn nu nog twee financiële instellingen die nog een deel van de staatssteun moeten terugbetalen. Dat zijn SNS Reaal en ING. Net als Egon kwamen ook deze bedrijven in de problemen door de financiële crisis. Vooruitlopend op de verkiezingen voor Provinciale Staten, volgende week woensdag, zijn vandaag de kinderverkiezingen en de scholierenverkiezingen begonnen. Kinderen van basisscholen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen er de komende dagen aan meedoen. Zo'n 60.000 leerlingen hebben zich ervoor aangemeld.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 Er komt nog mist voor in de kop van Noord-Holland. Plaats de dichte mist. Er bestaat nog 60 kilometer file. De langste files komt u tegen op de A2 dan Bosrichting richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Maaissen nog 4 kilometer. Op de a 12 Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer 4 kilometer. Een stukje verderop dan langzaam rijden tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland verknopen de Brechtseplein nog 5 kilometer. Zorgt ook voor vertraging op de A16 nog van Breda naar Rotterdam. Verknopen de Brechtseplein 6 kilometer op de Paleilbaan.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 Goedemorgen. In uh, Nieuw-Zeeland is de hoop opgegeven dat er nog mensen levend onder de puinhopen vandaan komen na de aardbeving van dinsdag. De hoop maakt plaats voor de vrees dat het dodental flink zal oplopen, vooral in Christchurch. Daar gaat u zo meer over horen. We gaan eerst naar Benghazi in Libië.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 landgenoten misschien wel met scherp recht op onbewapende mensen hebben geschoten. Tja, dat zei Hans-Jaap zegt, die is dus in Benghazi, heeft de grens overgestoken met Egypte. Koert Lindeijer, Lindijer, een van onze andere verslaggevers, is nog aan de grens. En ja, die grens wordt werkelijk overspoeld met mensen die het onrustige Libië ontvluchten. Ik ben in een stadje Saloum aan de Middellandse Zee...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 En dat was Koert Linderje, vanaf de grens tussen uh, Egypte en Libië. Mocht er meer nieuws zijn, komend uh, kwartier, dan melden we dat uiteraard meteen. Vanuit Libië of vanuit de grens met Egypte. Meer kunt u lezen over uh, Libië op onze website, dat is nos.nl. .no. Ja, er is net bekend geworden dat Nederlandse autofabrikant Spijker zijn sportwagentak wil verkopen. Verslaggever Louis Dekker volgt Spijker en de eigenaar Victor Muller al een hele tijd. Louis, wat gaat er veranderen bij dat bedrijf? Ja, op zich niet overdreven veel, maar het is uh, symbolisch wel van grote waarde. Wat gaat er gebeuren? Wij kennen Spijker als uh, het bedrijf uit Zeewolde... dat van die uh, hele mooie, hele dure auto's maakt. Ja. Dat is één. Uh, punt twee, inmiddels die auto's worden amper verkocht... is Spijker eigenaar van Saad. En nu krijg je de merkwaardige constructie dat Spijker wordt verkocht... aan iemand die uh, al heel lang in beeld is. Dat is die, uh, die omstreden Rus Antonov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 Die heeft altijd gezegd Antonov is de ware redder van Saab. Alleen krijgt hij de credits niet. En Muller heeft ook gezegd ik zal niet rusten voordat hij eerherstel krijgt. En nee. zie dit maar als de eerste stap. Ja, dat lijkt dus een tactische verkoop. Um, of is het zo dat Victor Muller um, met Saab op zijn rug, nu op zijn nek, uh, geld nodig heeft? Dat zou zomaar kunnen. Alleen het is... Heel ingewikkeld om natuurlijk geldstromen van het ene bedrijf in het ander uh, over te laten lopen. Ja. Wel is het volstrekt duidelijk dat Spijker sinds de, de overname van, van Saab uh, eigenlijk uh, een kruimeltje is. Dat, dat is eigenlijk... Bijzaak. Als je gelijk, ja, Muller heeft ook altijd gezegd dat is 0,00 nog wat van, van de hele deal. Spijker is dus met zoveel woorden niet meer belangrijk voor Muller. En er valt heel veel voor te zeggen om te oordelen dat het eigenlijk ballast voor hem was. Hij heeft belangrijke dingen aan zijn hoofd. Uh, Antonov is een goede vriend... Ook een hele rijke vriend. Een vriend die hem jarenlang heeft gesteund. En waar hij A. veel aan dankt en B. veel is verschuldigd. Iemand, en wat verschuldigd, dat mag je letterlijk en figuurlijk nou Ja, Iemand die je binnenboord moet houden. Ja, jazeker, die je vriend moet houden. En iemand die aan de ene kant van het bedrijf dus nog steeds niet uh, welkom is. Nog een beetje persona, persona non grata is. Maar aan de andere kant, ja, bij Spijker kan hij natuurlijk op deze manier zo binnen. En uh, zie het maar als de voet tussen de deur. Hij heeft zijn eerste stap binnengezet. En wie weet wat er nog meer volgt. Nou, goed. Spijker dus verkocht aan die Antonov. Maar goed, ze werden die spijkers toch al niet meer in Nederland gebouwd. Hè? Engelanden. Ja, Louis Dekker. dankjewel. Het is kwart over negen. Straks kijken we hoe D66 in de huidige verkiezingscampagne staat. De partij wil niet uh, links zijn, ook niet rechts. Wat zijn ze dan? Recht we gaan het horen zo. Eerst maar eens naar Kees Quarks. Hoe is het op de weg, Kees? De spits is in een flink tempo aan het oplossen, Lara. Er staat nog een kleine 25 km file. Mistig is het in de kop van Noord-Holland. Plaatselijk dichte mist. De twee langste files die kom je nog tegen op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen knopend Waterbeeg en Wageningen 4 km. Dat was een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Het is druk nog op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Zevenhuizen en Centrum over 4 km. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Christchurch, Church, Nieuw-Zeeland. De stad daar werd dinsdag getroffen door een aardbeving. De reddingsactie voor de mensen die nog onder het puin liggen... wordt op veel plaatsen langzaam aan een bergingsactie. Voor die mensen is er niet veel hoop meer, merkte correspondent Robert Portier. Hij merkte ook dat het gewone leven vandaag ook weer op gang komt. Want ja, er moet wel getankt worden en gegeten. Dit is waarschijnlijk het geluid van de dag. Eindelijk komt de bevoorrading van Christchurch weer op gang. De tankstations krijgen benzine en diesel geleverd. De supermarkten zijn ook weer vol. En dus haast iedereen zich naar de winkel om de geslonken voorraden weer aan te vullen: cat food, meat, water, milk, juice. Feeding de in-laws van de andere kant van de stad Dus gewoon de basics. Nog altijd is Christchurch een rampgebied: 80% van de stad zit nog zonder water. 40 van de stad zit nog zonder stroom. En de zorgen die de stad in zijn geheel heeft... vind je natuurlijk ook terug op kleinere schaal. Bijvoorbeeld in het Guesthouse waar ik slaap. De eigenaren zijn Nederlands, maar wonen al zo lang in Nieuw-Zeeland... dat ze inmiddels beter Engels spreken. Ja, ik ben Marcus van Manen. En ik ben Fiona van Maanen. Every time there's a wee shake, then you think going gonna be another big one. Yeah, we're all on need. Marcus en Fiona zijn op van de zenuwen. Bij elke naschok springen ze even omhoog. Dat is ook niet zo gek, want onder de slachtoffers zijn ook bekenden van hen. Ondanks al die emotionele zorgen zijn er ook nog praktische zaken waar ze rekening mee moeten houden. Ze moeten zorgen voor water, voor eten en voor benzine. En daarvoor moeten ze uren in de rij staan en hopen op een paar druppels benzine. Um, we did have to get petrol. There was queues waiting for hours to get through the petrol. Last night we found a service station after Marcus looked for about uh, a dozen of them. En dat run out We vonden En hij had 1.000 left. In een van de buitenwijken van Christchurch maakt Daniel Koopman zich klaar om te vertrekken naar Nederland. Hij volgt hier lessen om Engels te leren. Maar de school is ingestort, de lessen zijn afgelast. En heeft dus ook geen reden meer om in Nieuw-Zeeland te blijven. Ja, ik, Tegelijk heb ik ge, gecontroleerd met de airport hoe het hier zat en of er nog vluchten gingen... En uh, ik heb geprobeerd mijn vlucht om te boeken vanaf zaterdag, want dan zou ik weggaan. En dat heb ik omgeboekt naar, naar vanavond, donderdagavond. En ik hoop dat ik zo snel mogelijk weer in Nederland ben. Hoewel de meeste mensen in Christchurch bezig zijn met overleven en amper vooruit kunnen kijken, maakt Marcus van het Guesthouse zich enorme zorgen. Hij is elektricien en na de aardbeving van zes maanden geleden duurde het maanden voor hij aan de slag kon. Eerst moesten de verzekeraars namelijk vaststellen of de schade wel werd vergoed. Hij vreest dat hij deze keer opnieuw maanden zonder inkomen zal zitten. De enige werk je get is emergency work. but other than that um, there'll be nothing to do for quite a few months so I can imagine. I can see a lot of companies going broke this time because of the uh, because of it. Yep. En zo zijn de vooruitzichten niet goed. En maken heel veel mensen in Christchurch zich zorgen... over wat de toekomst hun gaat brengen... en hoe ze de eindjes straks aan elkaar moeten knopen. Onze correspondent Robert Portier is in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Terug naar eigen land, naar de verkiezingen, T66. De partij wilde een partij van het midden zijn. Niet links, niet rechts, maar progressief Aha, en oplossingsgericht. Um, maar lukt het dan wel om dat eigen genuanceerde verhaal... te verkopen aan de kiezer deze dagen? Voordat dit huidige kabinet er zat, richtte partijleider Alexander Pechtold... vooral zijn pijlen op Geert Wilders. Zoals op een partijcongres in 2009. Wij willen niet dat conservatieve krachten het land gijzelen in een coalitie van de angst. Aan mijn horizon staat nog een stip. Een stip waarbij Wilders als enige nog in zijn eigen waanideeën gelooft. D66 was zichtbaar en uitgesproken. Maar ondanks de groei van de partij kwam het er niet van om mee te regeren. Voor de komende provinciale statenverkiezingen heeft Pechtold besloten om een andere koers te gaan varen. Niet meer de aanval op Wilders als strategie, maar terug naar hoe we de partij kennen. Als het redelijke alternatief. Pechtold legt uit. Je ziet dat in het midden, waar Nederland altijd sterk was, waar ook als de economie goed ging, eh, tussen werkgevers en werknemers zaken geregeld werden. Waar de politiek ook een aanjagende functie kon hebben, waar problemen richting de volgende generatie aangepakt, ook moeten worden. Dat, daar, daar lijkt wel een soort vacature. En D66 wil graag die ruimte... maar dan op een progressieve manier met een eigen agenda invullen. Geen kluitjes voetbal op de flanken, niet het gestreel van links en rechts... want daar zit de kiezer niet meer op te wachten... is de stellige overtuiging van de partijtop. Op campagne door de straten van Hartje-Utrecht... reageren de kiezers gemengd op dit recept. Hé, hey, goed jongen. Ja, goed hoor. Ja. Goed, hoor. ja, goed, hoor. ja. Stem op deze man, echt waar. Ik wil je een voldertje geven voor de verkiezingen. Mag ik ook vragen waar u op gaat stemmen? Oh. Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb me nog niet echt verdiept. Misschien na dit voldertje dan weet ik uh, wat het wa waar het voor staat. Zij willen vooral in het midden staan, hè? dus niet de linkse kant, niet de rechterkant. kant. Is dat een goede strategie, denkt u? Weet ik niet. Ik denk dat dat juist ook wel een minpunt kan zijn. Dat het dat ze, dat zeg maar geen, niet zoet of niet zout is. Of hoe noem je dat? Ja, ik, ik weet wel wat aanslaat in deze maatschappij. Het is niet het midden op dit moment. Maar uiteindelijk hoop ik toch dat de verstandige mensen daar uh, boven komen drijven. En dat dat de meerderheid van deze maatschappij is. De campagnedag zit er nog niet op. Op de zolder van Slot Zeist is er een politiek D66-café. Fijn dat u er bent. Um, nou, wij hebben inderdaad tot een uur of negen de tijd. En daarna geef ik tijd voor een woordje. En aan die borreltafel valt op dat de aanwezige leden het eens zijn met de middenkoers van Pechtold. Maar zorgen zijn er wel. Ben je niet te onduidelijk in je boodschap? En hoe vertel je je verhaal aan de kiezer die nogal eens naar de stevige taal snakt? Dat is ook erg lastig. Uh, vooral omdat het erg makkelijk is aan de linker of aan de rechterkant... om. Uh... Nou ja, je, uh, heel duidelijk je eigen mening uh, te geven en je af te zetten tegen de ander. Uh, maar de kracht van het midden is juist om de samenwerking te zoeken en op, nou ja, met links en rechts uiteindelijk tot een goede oplossing te komen. Maar is de nuance uit te leggen aan de kiezer? Nee, nee. Nee, denk ik niet. Dat, dat, dat is natuurlijk net wat de nuance is. Dat is blijven staan voor je fatsoen en voor je overtuiging. Maar dan heeft D66 dan toch een probleem? Ja, absoluut. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat D66 heeft wat dat betreft ook een probleem. En dat is natuurlijk elke keer ook zichtbaar geweest in het verleden. Dat ze dan weer afgestraft werden zodra ze in de regering kwamen. En ze moesten compromissen moesten gaan sluiten. Dat is het probleem van D66. Maar zegt u eigenlijk, blijf maar gewoon jezelf als D66? Absoluut, absoluut blijf jezelf. Ja. Ook al kun je dan een probleem hebben om een verhaal uit te leggen? Absoluut. In de peilingen staat D66 fors op winst ten opzichte van de vorige statenverkiezingen. Op 2 maart zal blijken hoe groot de behoefte is aan een partij die trots is op een plek in het midden. Eenzaam in het midden D66. Marcel Bril over de verkiezingscampagne van D66... voor de Provinciale Statenverkiezingen. En daar blijven we bij, want de stemming van Nederland... onder die noemer reist Radio 1 vanaf eh, vandaag door het land. Hm, volgens mij gisteren ook al trouwens. Ja, gisteren ook al, want toen hadden we eh, Blok eventjes in de uitzending. En nu Prem Radikensjoen. Prem, goedemorgen. Nou, het is weer Tessel. Nou, Tessel, want Prem, hallo. Want naast mij en houdt zijn ogen gericht op de weg. Oh, die, die we bestuurt de bus? Uh, met hoge Mooi. snelheid onderweg. De bus rijdt voor ons. Toegestane snelheid. Toegestane. Niet, la, niet hoger dan de toegestane De hoge toegestane snelheid op weg naar Arnhem, naar het Centraal Station. Gaan wij een lekker ouderwets debat tussen links en rechts aan. over privatisering van het openbaar vervoer. En moet er niet veel meer asfalt komen om de provincie Gelderland nog meer te ontsluiten? En daarna spoeden wij ons naar Limburg Prem. Naar Horst. Naar Horst. Daar zijn we vanmiddag dan weer. Vraag vraag haar uh, dingen zoals ze mee gaan lunchen, Lara. Heerlijk liefde daar. Ze hebben een prachtige restaurant in Horst. De uitnodiging staat. Ja, nou doe Prem de groeten. Geef hem een lieve kus. Oké, okay. succes. Tesselblok en Prem, raad ik zoen dus. Op Radio 1 vanuit de bus om half elf en om vier uur melden zij zich. Hm. Ik mag niet mee? Nou, ja, kom maar mee. Lijkt me gezellig. Nee, ga ik lunchen in het Spoorwegmuseum, want daar is, tot mijn groot genoegen, Karen Albert. Precies, ja, daar hebben we het over het circus en daar hebben we het over de kermis en de toekomst daarvan. Eerder vanochtend hebben we het al over uh, de kermis gehad. En nu heb ik ja, een man van het circus naast me staan, Alex Seym, Circus Seym, dat is van hem. Het is een circus, een vrij klein circus in de kop van Noord-Holland, hè? Ja, dat klopt. Ieder jaar van uh, maart tot en met oktober uh, reizen wij uh, door uh, Noord-Holland. Vooral uh, de dorpen en de wijken van de steden. En uh, daar brengen we circus. Het gaat over de toekomst van onder andere het circus vandaag. Uh, en even één misverstand meteen maar uit de weg ruimen. Heeft u me daar straks uh, eventjes toe gefluisterd? Het, het gaat er echt niet om dat jullie geld willen zien van gemeenten of subsidies. Nee, het gaat erom dat er meer samengewerkt wordt. Dat het circus op een betere manier bij de mensen komt. Uh, nou, dat klinkt nog wat abstract. Ligt het eens toe. Nou, kijk, het circus, dat, dat zijn zelfstandig uh, ondernemers. Maar we zijn ook uh, vertegenwoordigers van een, een stukje volkscultuur. En dat willen we graag bij de mensen brengen. Dat kan door in de dorpen en in de wijken te komen, door dicht bij het publiek... Te zijn. En dat lukt niet altijd? Nee, dat lukt niet altijd. In Nederland uh, moet je natuurlijk vergunningen aanvragen. Heel logisch. Wij vragen meestal een jaar van tevoren aan. Nou, bij sommige gemeentes heb je binnen acht of tien weken keurig een vergunning in huis of een afwijzing. Om wat voor reden dan ook. Maar er zijn ook gemeentes waar je anderhalf jaar, twee jaar bezig bent om een vergunning binnen te halen. Gemeente... Op een plek waar jullie uiteindelijk maar een paar dagen staan? Ja, waar je uiteindelijk maar een paar dagen staan. Uh, wij zijn uh, vorig jaar, uh, is de gemeente meestal in Noord-Holland gefuseerd. Dat zijn nu twaalf dorpen en één stad. Nou, daar werd steeds gezegd... binnen die gemeente mag het circus maar komen in één dorp. We hebben een bezwaarsprocedure tegen gestart. Mede door steun van een aantal politieke partijen is dat gelukt. Daar gaan we over vijf weken naartoe. En er is nog altijd geen vergunning. Ik heb ze de laatste weken nou, 13, 14 keer aan de telefoon gehad. Zeven verschillende personen. Zul u nog te woord staan? Of uh, daar is die lastpak van de sein weer? Ja. Nou ja, ik, ik, ik lach er inmiddels uh, om, maar het is zonde, want je wilt met scholen, je wilt met oudere instellingen, je wilt met buitenschoolse opvang, wil je dingen opzetten. daar heb je tijd voor nodig. En daar heb je tijd voor nodig, want we hebben allemaal een planning, niet alleen het circus, maar ook die scholen en die instellingen. En die mensen wil je uitnodigen voor een gratis rondleiding. Dus het is een aanvulling op een stukje cultuur in de plaats zelf, wat de gemeente niets kost. Nou, het Spoorwegmuseum, daar gaat het vandaag allemaal besproken worden. Er zijn kermisexploitanten, er zijn circusdirecteuren... en ook een heleboel vertegenwoordigers van gemeenten. Dus misschien dat na vandaag de toekomst er nog wat zonniger uit gaat zien voor jullie. Hartelijk dank. Dank u wel. Karen Albers, Snoof, vanochtend Cultuur. Ze zat vooral graag aan die trekkasten, volgens ja, mij. De fruitautomaat. Maar nou ja, ze heeft wel wat gewonnen, gelukkig. Um, de gemeente Rotterdam, daar gaan we het even over hebben. Die gaat namelijk huisjesmelkers de duimschroeven aandraaien. Rotterdam, maar ook Amsterdam, Den Haag en Utrecht. strijden al jaren tegen dit soort uh, huiseigenaren. Deze vastgoedhandelaren kopen op grote schaal goedkopere panden in achterstandswijken op. En die verhuren ze dan vaak aan uh, illegale voor enorme prijzen, voor hoekenprijzen. En ze onderhouden de woningen niet. Dat levert grote problemen op. Hamid. Uh, Karakoes is wethouder wonen van de gemeente Rotterdam. We hebben nu contact met hem. meneer Karakoes, Goedemorgen. Meneer, hele goede Ik ben benieuwd. Hoe gaat u na een jarenlange strijd nu een, een eind maken aan de praktijk van huisjesmelkers? Nou ja, kijk, vijf jaar geleden zijn we alweer begonnen. Het is niet uh, zo dat je uh, gelijk de strijd gaat winnen. Je moet, uh, je moet het blijven volgen en alert zijn. Want iedere keer worden spelregels door, uh, door, door die huisjesmelkers veranderd. Dus je moet het op de voet blijven volgen. We zijn een jaar of vijf mee bezig. Uh, wat er uh, inmiddels gebeurd is, we, hebben, uh, we zijn begonnen met uh, uh, de circuit te doorbreken door hypotheekfraude aan te pakken. Nou, dat, uh, uh, op, dat heeft ons opgeleverd uh, 300 minder panden uh, van huisjesmakers in die wijken. We zitten nu, want gemiddeld kwamen er 300 via die werkwijze mm -hmm. erbij. En dan werkt u samen met banken? Dat is een uh, samenwerkingsovereenkomst met banken, notarissen, makelaars, uh, openbaar ministerie en politie. Daar hebben we uh, convenant voor afgesproken. En we hebben uh, afgesproken dat we dus uh, die zaken die zich aandienen gelijk aanpakken. En dat betekent dus dat we nu gemiddeld op vijf, zes uh, panden op jaarbasis zitten. Dus een enorme uh, vooruitgang. Ja. Tweede, wat we uh, gedaan hebben, is dat we dus... Uh, onze uh, leegstandsaanpak, dus, uh, dat betekent dus dat wij ons bestand uh, vergeleken hebben met de praktijk. Want als een woning volgens onze administratie leeg staat, dan kan twee dingen betekenen. Ja. Of mensen laten zich niet inschrijven of daar gebeuren illegale activiteiten. Ja. Maar dit soort dingen deed u al, meneer Karakhoes. Wat, wat is nu de concrete aanpak? Wat, wat gaat u aan de illegale praktijken doen? Ja, dat is nu, uh, want op verzoek van, uh, van Rotterdam is de wetgeving aangepast. We hebben uh, bestuurlijke boete gekregen. Ja. Want bestuurlijke boete betekent dus, voorheen gingen we controleren en dan moesten we tijd geven om het probleem op te lossen. En u mag nu die boete gelijk opleggen? Wij kunnen die boete nu gelijk opleggen en dat is natuurlijk een enorme vooruitgang in de aanpak. En uh, schrikt dan zo'n huisjesmelker of iemand met een illegale helpkwekerij op zolder? Of iemand die, uh, weet ik veel, wat anders doet dan van 2000 euro boete? Nou ja, het is meer hè. Het is, uh, van 2000 euro kan het oplopen tot 18.500. Dat kan, ja. Uh, dat gaan we ook doen. En bij herhaling wordt het steeds verhoogd. Uh, maar belangrijk is dat je ook een goed signaal afgeeft aan de welwillende eigenaren. Want die nemen wij nu op dit moment in bescherming. Precies. Dus lik op stuk. Als je iets overtreedt, gelijk een boete aan de broek. Alleen moeten ze dan nog wel even vinden en opsporen. Ja, en daar hebben we dus uh, de brief voor, voor gestuurd. Uh, richting huizenmaker van, uh, nu moeten u je gedrag echt gaan aanpassen. Ja. En richting welwillende eigenaren van, kom op, samen moeten we het doen. En meld de misstanden. Uh, en daar hebben we ook een telefoonnummer voor waar ze naartoe kunnen bellen. Goed. Mie goed, dank u wel. Alsjeblieft. En zo is het heel netjes half tien geworden. En dus zijn we aan het eind van het NOS Radio 1 journaal. In ieder geval de editie van deze ochtend. Vanavond meer. Morgenochtend zijn wij er ook weer om zes uur. Nu gaan de collega's van de KRO weer verder. Met Goedemorgen Nederland. Sven, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Ben Knapen, de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken... wil zo snel mogelijk Egypte en Tunesië gaan helpen. Hoe, dat horen we zo meteen, want ik praat zo met hem. De vraag is of Gaddafi nog kan voorkomen... dat zijn banktegoeden in Zwitserland worden bevroren. En de prijs aan de pomp gaat omhoog... door al dat glazer in het Midden-Oosten en in de Noord-Afrika zal ik maar zeggen. En nou dan wil de bovag dat de accijns aan die pomp naar ah, beneden gaan. Ja. Ja. Dat er meer zo meteen. Goedemorgen Nederland. Eerst nu het andere nieuws hier is door Mechens. Radio 1. het NOS journaal. Autofabrikant Spijker wil zijn sportwagentak verkopen. Spijker zegt zich volledig te willen concentreren op de productie en verkoop van auto's van het merk Saab. Spijker verkocht nog nauwelijks sportwagens en de productie was vorig jaar verplaatst van Nederland naar Engeland.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 Israëlische gevestvliegtuigen hebben een aanval uitgevoerd op Gazastad. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. De aanval was een reactie op een beschieting vanuit de Gazastrook. Palestijnse militanten hadden twee raketten afgeschoten op Beersheba in het zuiden van Israël. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANUB verkeersinformatie. In de provincie Noord-Holland komt plaatselijk nog dichte mist voor. De files staan op de A20. Richting Gouda vanuit Hoek van Holland, twee kilometer bij Moordrecht. Richting Hoek van Holland, twee kilometer bij het knappen Kleinpolderplein. En op de 58, Tilburg richting Eindhoven bij Oorschot. Twee kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De Europese Unie moet snel en gecoördineerd actie ondernemen... om Egypte en Tunesië te helpen, zegt staatssecretaris Ben Knapen. Kan Gaddafi nog voorkomen dat zijn banktegoeden in Zwitserland worden bevroren? Gaat de olieprijs omhoog, dan moet de accijns bij de pomp omlaag... vindt de BOVAG in het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 2,5 minuut over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Maasluis. Onder havenmeester der Linken, Maasoever, pensioen. De nieuwe waterweg. Allemaal ingrediënten voor een nieuw boek over alle schepen die de Rotterdamse haven binnenlopen. De reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.karo.nl. De Europese Unie, dames en heren, gaat Egypte en Tunesië helpen bij de overgang naar een nieuwe uh, regering en een nieuw regime. Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken wil zo snel mogelijk een gezamenlijke, gecoördineerde actie. Meneer Knapen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat voor actie moet dat worden? bestaat u bij een glasbak, trouwens, aan Ja, goedemorgen. Nee, uh, ik, ben, ik ben er weer. Ah, goed zo. Um, <laughs> wat voor pakket moet dat worden? Kijk, uh, in, in Brussel spreekt men van een pakket, een, een overgangspakket, een transitional package. En uh, mevrouw Ashton, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, die is uh, in Egypte geweest, was ook in Tunesië, om daarvoor uh, informatie te verzamelen. En waar het om gaat, is dat het een pakket wordt wat twee dingen doet. Ten eerste, dat uh, helpt zo snel mogelijk uh, iets op te zetten op het gebied van goed bestuur, uh, vrije uh, meningsuiting, media. Zodat een discussie op gang kan komen en ook enigszins gekanaliseerd kan worden gevoerd. En het tweede wat van belang is, dat is uh, dat er zo snel mogelijk zicht komt op... Uh, niet alleen economische hulp, maar ook investeringen. Ja. Uh, want een van de, de grote problemen is toch de grote jeugdwerkloosheid... en het gevoel van uitzichtloosheid ja. uh, wat een rol speelt... En, en wat ten goede gekeerd moet worden in de zin van dat mensen het idee krijgen dat er perspectief ontstaat. Ja, nou heeft de Europese investeringsbank voorgesteld om 6 miljard die kant op te brengen... Zal ik maar zeggen, als lening of als investering. En nou zegt uw grootste coalitiepartij uh, in deze coalitie... de VVD gisteren in onze uitzending uh, bij Monden van Hand en Broeke, de voeren veel te vroeg, niet doen, veel te riskant. Eerst maar eens even wat betere afspraken maken over wat wij er dan van terugkrijgen. Dat is correct uh, en ik ben het daar ook wel mee eens... Want uh, het, uh, het grootste risico wat je op dit moment loopt... is dat je in de haast om uh, uh, een bijdrage te leveren... Uh, niet kritisch genoeg kijkt naar wat zinvol is en wat niet. Ja. En het is zo dat investeringen van de Europese investeringsbank... die zijn er toch niet voor het perspectief van morgen en overmorgen... maar het perspectief van volgend jaar en het ja. jaar daarop. Want het gaat om investeringen en dat betekent leningen. Ja. Uh, leningen die zo moeten worden gegeven uh, dat het tot... Uh, ondernemingsactiviteiten leidt die ja. uiteindelijk winstgevend zijn, waar je dus uh, ook iets van terugziet. Ja. Want nu snel schenken, dat is eigenlijk uh, levensgevaarlijk. Maar goed, als u klopt, zegt dan nog dan even wachten met het geven van geld, hoe moet ik dat dan rijmen met uw uh, verzoek... om zo snel mogelijk de helpende hand uit te steken richting uh, dat gebied? Nou kijk, het, uh, het, het, het, uh, die, het waar het om gaat is dat uh, er perspectief wordt geboden. ...economische groei en voor toegang tot de Europese markt. Uh, en dat, dat is een heel pakket van dingen. Een van de dingen is inderdaad de Europese investeringsbank... ...die de helpende hand kan bieden bij uh, investeringsprojecten... ...maar die moet je niet in een dag of in twee dagen op willen zetten. Dan moet je simpelweg met de autoriteiten daar een programma voor maken. Dus ik, ik vind het heel verstandig dat je dat stap voor stap doet. Maar wel elke stap um, blijft zetten om aan te geven dat je uh, druk mee bezig bent en dat ja. je er iets mee wilt opbouwen. Het tweede is, ja. uh, wat uh, van belang is, dat is uh, toegang tot de Europese markt. Ja. Um, uh, een van de dingen die enorm helpt is uh, dat de toegang tot de Europese markt, met name voor landbouwproducten, hm. uh, wordt vergemakkelijkt. Dat geeft, zeker voor hele kleine ondernemingen, voor boeren, geeft dat simpelweg een perspectief op inkomen. Dus de handelsbarrières naar Europa toe moeten weg? Dat hoort bij zo'n pakket. Juist. Goed, dus dat wilt u gaan doen. Is er trouwens geld dat komt uit het ontwikkelingssamenwerkingspotje? Uh, nou, daar zijn diverse uh, middelen voor beschikbaar. Ja. Uh, de ja, Europese nee. Unie heeft een. De, <laughs> nou ja, nee, de Europese Unie heeft een groot nabuurschapsbeleid uh, waar middelen in zitten. Het heeft een, uh, die middelen die worden. ...op allerlei manieren gebruikt. Die zijn in het verleden, ja. zeg ik maar heel eerlijk... ...wat mij betreft een beetje te veel gebruikt voor de, de, de grote infrastructuur... ...de gebouwen ja. uh, en wat, mij, wat weinig voor sociale en economische uh, stimulering. Ja. Uh, daar hadden natuurlijk die, die, die, die landen ook wat minder belang bij dan bij het eerste. Dus daar kun je al redelijk wat herschikken. Ja. Dus? Uh, verder is het zo dat uh, de Europese Investeringsbank... ...die heeft nog middelen uh, ter beschikking... ...zeker wanneer het om middelen gaat in de vorm van, uh, van uh, uh, kredieten... Voor economische ontwikkeling. Ja. Uh, en tenslotte doen wij op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Uh, ook Nederland uh, doet uh, het een en ander in, ja. in Egypte. en Dat geldt voor een aantal landen. Maar, maar mijn, mijn vraag, vraag was eigenlijk als... of dat extra geld uit het potje ontwikkelingssamenwerking kwam of niet? En welk ontwikkelingspotje bedoelt u? Nou ja, u hebt toch een budget. U bent toch ook... Uh... Oh, u bedoelt het Nederlandse? Ja, ja. Nee, kijk... Daar gaat u toch dat... over of niet? Of heb je ja, iets gemist? Zeker, maar ik, ik spreek ook mee over het potje in, in Europa. Ik dacht ja. dat u daarop doet. Nee, maar... nee, nee, nee. nee, nee. Ik dacht oh ja, u... want, want, want dat is eigenlijk uh, het, het, het, het, het, de pot waar je de meeste armslag mee hebt en uh, waar je ook meeste mee de meeste invloed mee kunt uitoefenen. Just. En de Nederlandse pot voor ontwikkelingshulp. Die is, kijk, een land als uh, Egypte, is een uh, wat wij zeggen een middeninkomenland. Dus, ja. dus in de klassieke vorm van het simpelweg. ...geld overdragen om, om arme mensen daar te helpen. Daar He, hoef je in Egypte eigenlijk niet zo heel nee. veel te doen. Het gaat er toch meer om nu te helpen op het gebied van wat ik net zeg... ...infrastructuur, op het gebied van toegang tot de markt. En uh, wij hoeven als Nederland nu op dit moment uh, het, nu geen extra middelen ter beschikking te stellen. We zullen wel kijken of er op een bepaald moment sprake is van bepaalde dingen die misschien... Ja extra moeten kunnen, maar daar, daar ligt de vraag nu niet. Goed, twee dingen nog. Uh, u hebt nu uh, gesproken over hulp aan Egypte en Tunesië. En gaat dat straks ook gelden voor Libië? Ja, ik wil daar niet kijken. Libië is op zichzelf natuurlijk een enorm rijk land. Ja. Uh, dus uh, dus op zich, de, de, daar, daar spelen hele andere dingen ja. dan tekort aan middelen. Dus niet zomaar zo, zegt u? Nee. Nee, Bahrein? Eigenlijk nog meer voor, uh, dan wat voor, uh, voor, voor, Libië, voor Libië geldt. geldt. Dus Jemen het geldt hetzelfde voor waarschijnlijk? Jemen is een heel ander verhaal. Ah. Uh, in Jemen zijn we wel heel actief. Ja. Uh, kijk, Jemen is een, uh, uh, een, een, een, een klassiek voorbeeld van wat wij noemen een uh, fragiele staat. Ja. En wij zijn heel actief samen met een aantal andere landen... Ja. om te kijken of uh, dat land op het gebied van veiligheid en stabiliteit... Mm -hmm. Uh, voldoende kunnen helpen om te zorgen dat het uit elkaar valt. Want ja. uh, uh, drama's als in Afghanistan... die zijn ook even praktisch gezien... zoveel erger en zoveel duurder... om ja. te repareren dan, dan, dan Jemen er bovenop helpen. Ook in de op de kwee kwe kwe vijver van uh, terrorisme... want dat is een van de kwee daar in, in Jemen. Tot slot ja. um, Marokko nog, want ook daar rommelt het. Is dat iets waar u zich extra veel zorgen over maakt? Nou, we maken ons op dit moment natuurlijk... over alle landen uh, zorgen... De, de, uh, het, het, het ziet er naar uit dat... dat de kans op enige mate van, van geleidelijkheid in Marokko nog wat groter is uh, dan in uh, enkele andere landen het geval was geweest. Maar goed, het, uh, het, het, het blijft afwachten, want het domino-effect is natuurlijk op dit moment zichtbaar. Ja, Hebben wij het, uh, het, het noorden van Afrika en de Arabische wereld niet gewoon veel te lang verwaarloosd? Uh, kijk, een van de dingen die, dat zei ook de commissaris uh, Vule van nabuurschapsbeleid, een van de dingen die toch gebeurt in de afgelopen jaren, en dat moeten wij onszelf ook aanrekenen, dat is. Dat we uh, twee dingen gedaan hebben. We hebben het, het nabuurschapsbeleid als het gaat om uh, Noord-Afrika, het Mediterrane gebied, uh, hebben we heel sterk overgelaten aan de landen in Zuid-Europa. Ja. Uh, en uh, die, de landen in Zuid-Europa hebben eigenlijk uh, relatief weinig gedaan aan sociaal-economische ontwikkeling en mensenrechten stimuleren, hebben betrekkelijk veel gedaan ja. aan, ik zeg maar even de harde infrastructuur, het leveren van, van, van, van gebouwen. Het antwoord dus eh, is ja. Het antwoord is dus ja. Ben Knapen, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken. Ik dank u wel. Ja. Ranking the News. De vraag van vandaag. Ruim drie op de vier leden van de Provinciale Staten... vinden de vergoeding van 12.700 euro per jaar die ze voor hun werk ontvangen veel te laag. Gemiddeld besteedt een lid van de Provinciale Staten 23 uur per week aan zijn werk. Waarom is dat niet, net als het lidmaatschap van de Tweede Kamer, een fulltime baan? Hoogleraar staatsrecht Roel Schutgens heeft het antwoord. Kennelijk heeft de wetgever daar twee redenen voor gehad. Ten eerste is het blijkbaar zo dat zo'n statenlidmaatschap part-time kan worden uitgeoefend. Dus je hebt er geen hele werkweek voor nodig om dat werk te verrichten. Maar er is ook nog een tweede voordeel aan verbonden. En dat is dat als de statenleden, en dat geldt trouwens ook voor raadsleden in de gemeente, als die nog een baan ernaast hebben, is de gedachte dan houden ze voeling met de maatschappij. want eh, op die manier eh, beschikken ze direct over allerlei informatie uit de sector waarin zij werkzaam zijn. En op die manier voorkom je dus dat er in de provincie ontstaat wat in Den Haag soms lijkt te gebeuren. Een Haagse kaastolp van mensen die fulltime allemaal met de politiek bezig zijn. En daardoor alleen nog maar gericht raken op de Haagse bureaucratie. En de gedachte is dat dat dus dat dat in provinciale staten niet gebeurt omdat daar statenleden zitten die in allerlei sectoren van het maatschappelijk leven werkzaam zijn. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral... naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw minuut Ranking de nieuws. Terug nu naar Maasluis. Scheepvaart met ons nautische medewerker, Thijs ja, Ziet u al wat? Ik zie helaas vandaag heel weinig, want het is zogeheten ZBD... oftewel Zichtberichtendienst... We zitten pontificaal voor het raam op de achtste verdieping van een flat. We, hebben, we zouden eigenlijk een prachtig uitzicht moeten hebben over uh, de nieuwe waterweg. Alleen, ja, het zit potdicht. dicht. Ja, en ik had speciaal uh, voor deze uitzending uh, geregeld dat de solitaire uh, hier ligt. De grootste pijplegger ter wereld. Hij ligt er wel, maar helaas, uh, hij is verborgen achter het grijze gordijn. Ja. Aan het woord is hier Kees de Keizer. Hij is uh, voormalig onder onderhavenmeester der Linkermaasoever. Alles bij elkaar, 50 jaar werkzaam geweest in de scheepvaart. 26 jaar bij het havenbedrijf van Rotterdam. Nu met pensioen. En wat krijg je dan? Dan ga je een boek schrijven. Hè? U heeft een boek geschreven, Mooie schepen en banen. En dat gaat over schepen die de Rotterdamse haven aan doen. Maar ook over de werkgelegenheid. Waarom heeft u dat geschreven? Omdat uh, ik en mijn medeauteur, Hans Rodenburg, vinden dat de haven te ver verwijderd raakt van de bevolking van Rotterdam. Dat komt uiteraard door de geografische verplaatsing, maar ook de verbondenheid zoals dat vroeger was met de mensen in Rotterdam, uh, helaas die ebt een beetje weg. Ja, met, die... en met dit boek uh, willen wij daar een bijdrage leveren om dat weer een beetje tot elkaar te brengen. Want vroeger was werkelijk alles en iedereen verbonden met de haven en de zeevaart. Uh, alles is, is misschien 100% in die getallen uh, erg veel, maar er was veel grotere verbondenheid van mensen in, om en rond de haven. Ja, wat is nu nog de directe werkgelegenheid van de Rotterdamse haven? Op dit moment is de directe werkgelegenheid 90.000 mensen. En uh, een spin-off uh, van gerelateerde, dus indirect, is meer dan 300.000 mensen. Dat is toch ook niet misselijk, zou ik zeggen? Dat is uh, een economisch uh, redelijk uh, belangrijke factor, om dat zo maar te noemen. Ja. Banen een economische factor is één onderdeel van het boek dat u heeft geschreven. Mooie schepen en banen. Ander deel is gewoon heel simpel. Mooie schepen, laten we het daarover hebben. Want eigenlijk bent u, ja, we kennen vliegtuigspotters. U bent feitelijk een scheepspotter. Ja, ik ben een, een ja, scheepspotter. Ik heb altijd een cameraatje bij me. En daar waar zich een gelegenheid voor doet, dan pakken we weer een. En het voordeel van een scheepspotter ten opzichte van vliegtuigspotter is. Wij zijn ambulant en vliegtuigspotters die staan op één punt. Ja, ja. Als we even kijken door dat boek wat u uh, vanmiddag gaat aanbieden aan de havenmeester van, uh, van Rotterdam. Dan hebben we hier een, een, een schip, een ja, nieuw schip. Dat zijn vaak van die gigantische schoenendoos, van die containerschepen, Maar dit is een schip dat heeft nog, ja, een, ja beschrijf het zelf maar even. Ja het is een, uh, een, een prachtig schip, uh, de Orange Blossom. En die heeft nog een redelijk uh, lijn. En uh, er was vroeger een zusterschip, dat is helaas gesloopt, stond er in het boek van vorig jaar de Orange Star. Die had nog een echte ouderwetse zeeg, zoals wij dat noemen. En uh, die Orange Blossom uh, is ook wel een heel bijzonder schip. Uh, de eerste naam is Orange, ja. nou, dat betekent in Engels sinaasappel. En dat schip is dus wat wij noemen in Rotterdam een sap tanker En daar zit dus sinaasappelsap in? Daar zit geconcentreerd sinaasappelsap in. Dat wordt verscheept in grote hoeveelheden vanuit Santos in Brazilië. En dat komt hier in Rotterdam in de IJsselhaven. En dan moet je IJsselhaven met één schrijven. Want alle journalisten schrijven dat met dubbel s vanwege de corrector in de computer. Maar de IJsselhaven in Rotterdam is met een enkele s... Dat wil ik nog eens even benadrukken. En dat sinaasappelsap wordt hier dan eh, geconstateerd en, en eh, onder, onderkoeld eh, weer herpakt in flessen en bottels. En uit die sinaasappelsap en die schillen is een heel eh, relaas aan producten die daaruit komen. Eh, als u denkt dat u s'morgens verse jus heeft met blaasjes erop... Nou, die blaasjes worden er in Brazilië al afgehaald, bevroren en er hier weer ingedaan. Ja. Dat is een rare toestand in die zin. Het voert te ver om alle schepen te, te, te behandelen die in het schip staat. Ik wil nog één ding heel kort aanlichten. Um, er bestaat een schip dat heet de Werder Bremen, gekleurd in de kleuren van de voetbalclub. Wordt het niet de tijd voor een Feyenoord? Ja, eigenlijk wel. Of, of misschien een Sparta, uh, <laughs> afhankelijk van linkermaashoever of rechtermaashoever. Maar uh, er zijn twee schepen die in voetbalkleuren varen. De Borussia Dortmund en de Werder Bremen. En die Borussia Dortmund die staat nu bij ons uh, in het nieuwe boek. Oké, okay. nou laten we wachten tot de Feyenoord die misschien wellicht in de toekomst uh, voorbij vaart. U gaat een boek aanbieden. Succes daarmee. En Dank u wel. En Thijs gaat een telefoon opnemen. Straks, hij heeft er miljarden op de bank, maar toch is Gaddafi niet bepaald dol op Zwitserland. Is nu het goede nieuws. Positief Nieuws Network. Ron van Zelst, koning van carnavalsvereniging Vudel moest vrijdagmiddag 4 maart aanstaande eigenlijk voor de politierechter verschijnen. Maar die zaak is uitgesteld. Want ja, het is carnaval. Klopt, dat is helemaal waar. Ik uh, werd uitgenodigd om op vrijdag 4 maart uh, voor de politierechter te verschijnen. Uitgenodigd? Maar ja, dan is het de aftrap van, uh, van carnaval hier in de regio. Ja. En daarbij kan ik als, als koning niet ontbreken. Nou, Dat is ook de reden die ik uh, opgegeven heb aan de rechtbank. En gelukkig hebben we te maken gehad met een, een zeer coolant rechter die, uh, die inziet dat uh, carnaval een uh, groot uh, cultureel historisch goed is hier in de regio. En uh, ik daarbij niet zou kunnen ontbreken. Nee, dat zou uh, heel raar zijn. Het is een klein vergrijp geweest uh, vorig jaar. Vorig jaar, ook tijdens carnaval. Klopt. Waarbij ik iemand uh, geduwd heb die vervolgens gestruikeld is. Ja. Uh, de dame in kwestie heeft aangifte gedaan wegens mishandeling. Ik heb daarvoor een oh. uh, uh, boete ontvangen, een, gel een geldelijke boete. Ja, die, heb ik, die heb ik laten verlopen en niet betaald, omdat ik graag mijn uh, verhaal uh, wil uitleggen aan, uh, aan de politierechter. Want ik heb er veel vertrouwen in dat ik uh, ja, gewoon vrijgesproken word uh, voor mij nu uh, voorgehouden wordt. Ja, ja. Maar wat was er gebeurd dan met die dame? Wat was er aan de hand? Nou, ja, Toevallig, of misschien wel niet toevallig. Maar goed, uh, zij heeft vorig jaar uh, gewerkt tijdens het Vidoe Koningsfeest. En uh, haar auto was weggesleept omdat zij die uh, verkeerd geparkeerd had. Nou, daarover kreeg, kwam zij een verhaal halen bij ons als organisatie zijnde. Oh. Uh, we hebben haar toen uh, uh, getracht uh, uh, tot rust te maan, want ze was behoorlijk uh, verhit. Ja, uh, dat, uh, dat mocht niet baten. Uh, en ze wilde naar, uh, naar redenvoering uh, uh, ja, niet, niet, echt, uh, niet echt luisteren. Dus we kregen haar... Uh, uh, ja, ook, ook niet bedaard daarin. Nee. Op een gegeven moment hebben we gezegd, nou dame, het is uh, nu genoeg geweest, uh, morgen kun je terugkomen, dan uh, brossen we het voor je op. Ze wilde het kantoor niet, uh, niet verlaten, dus uh, ja, ze is toen uh, geduwd en, uh, en gevallen. Met alle gevolgen van Dien? Dat blijkt nu ja, inderdaad. <laughs> en had ze, had ze letsel dan? Nou, wat, uh, ik, ik heb haar vervolgens op zien staan en weg zien, uh, zien lopen. Uh, ze zal best een, een knie overgevallen hebben, dat, uh, dat geloof ik meteen. Maar uh, uh, van groot letsel was uh, in mijn optiek uh, geen, uh, geen sprake. En dat is precies een jaar geleden. Dat was ook tijdens carnaval. Tijdens, het, uh, ja, ja, tijdens hetzelfde feest. Ja, waar je dus nu wel bij mag zijn, ondanks alles. Wa ja, waar ik nu wel bij mag zijn, gelukkig. Nou, dat moet een hele opluchting zijn. Toch moet je daar met gemengde gevoelens staan dit jaar. Uh, ja, het lijkt nou wel een, een grote taak te krijgen. Maar nogmaals, ik zie, uh, ik zie de zitting met, uh, met veel uh, uh, vertrouwen tegemoet. ...zal uh, ergens later op dit jaar uh, plaats gaan vinden. En uh, ik verwacht niet anders dan uh, dat daar een vrijspraak uh, uh, ja, uit luidt. Nou, veel plezier dan dit jaar. En handjes thuis, hè? Ja, dankjewel. Allaaf, ah, zou ik zeggen. Dag. Goed zo. Hoi hoi. Brengen van het Goede Nieuws was Carl-Johan de Zwart. Jos Stone, tell me about it. Het is 6,5 minuten voor tien, moet ik zeggen. Zwitserland kijkt net als andere landen of het mogelijk is om de tegoeden van Gaddafi te bevriezen. De Libische leider en zijn klen hebben miljarden op Zwitserse bankrekeningen staan. En als de Zwitsers dat inderdaad gaan doen, dan zal Gaddafi, als hij de kans ziet, niet aarzelen om bruut geweld in te zetten. om toch aan zijn centen te komen, bleek ook eerder al. Op Zavelberg, correspondent, goedemorgen. Goedemorgen. Gaan die Zwitsers inderdaad die tegoeden bevriezen? En kunnen ze dat ook allemaal doen? Nou, ja, dat valt nog even te bezien. Kijk, uh, Gaddafi is natuurlijk niet zomaar iemand. Uh, het is een potentaat, uh, ja, uh, je kunt zeggen een clowneske kleptokraat ook. Maar hij uh, is in staat om te, inderdaad ja, ook geweld in te zetten. Dat hebben de Zwitsers moeten ervaren in 2008. Ja. Toen hij dreigde een atoombom op Zwitserland te gooien als hij die zou hebben. Dat is de volgende ook... vraag. Heeft hij die dan? Nee, nee, nee, nee. nee. Hij, heeft, hij heeft geen atoombom. Maar als hij die zou hebben, had hij die ingezet. Ja, loosdreigement uh, dus. Het was een dreigement, maar uh, uh, niet, niet een heel loos dreigement, want uh, toen zijn zoon werd gearresteerd op uh, verdenking van mishandeling uh, van uh, bedienden in een hotel in Genève... Toen is er inderdaad 5 miljard francs van Zwitserse banken afgehaald. Uh, toen werd ook, uh, werden twee uh, zakenlui uit Zwitserland werden gegijzeld in Tripoli. Er kwam een economische boycott tegen Zwitserland. Alle verkeersvliegtuigen naar uh, het Alpenland werden gestopt. En ook de bondspresident moest echt op zijn knieën in Tripoli om de Zwitserse gevangenen terug te krijgen. En uh, uiteindelijk werd ook het strafrechtelijk onderzoek tegen Hannibal, de zoon van Gaddafi, stopgezet. Ja, daar nou heb je in Zwitserland ook geheime bankrekeningen, heb ik me wel laten vertellen. Uh, en uh, volgens mij uh, weet niemand wat daarop staat en van wie die zijn. Dus hoe ze ook te goede bevriezen. Als je niet weet van wie, hoeveel geld waar staat. Ja, dat, dat bankgeheim is natuurlijk in de, uh, in de financiële crisis. dat is enigszins uh, zwakker geworden. Ook uh, door de enorme druk van Duitsland. Duitsland was zeer kwaad dat er uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, dat er uh, Duitse burgers al een uh, uh, zwart geld in Zwitserland, Liechtenstein en Oostenrijk hadden staan. Dus er kwam enorme druk op Zwitserland om ook dat bankgeheim een beetje te verzwakken. Dat is ook gebeurd. Um, ja, en anderzijds, uh, ja, voor Zwitsers is het natuurlijk zeer belangrijk dat uh, ja, die banken in Zurich, bijvoorbeeld in de ze al daar. Ja, dat zorgt gewoon voor een enorme werkgelegenheid in, in Zwitserland. Dus uh, ze hebben ook wel iets aan dat, dat bankgeheim. Ja. Een groot verschil misschien met Mubarak en Ben Ali. Uh, wie er um, te goede ook al inmiddels zijn uh, bevroren is natuurlijk... dat Gaddafi er nog altijd zit daar in Tripoli... en niemand nog helemaal zeker weet hoe het gaat aflopen. Ja, dat is het. Dat is ook wat je hoort dus bij de uh, Zwitserse justitie. Kijk, uh, er is nu een, een, een, zijn klachten, strafklachten ingediend uh, tegen Gaddafi. en um, Eerder al is ook op basis van die strafklachten is het uh, vermogen van Ben Ali ingevroren uh, in, uh, in Zwitserland. Maar um, de Zwitserse justitie zegt van ja, we kunnen eerst iets doen als de Libische justitie of de mogelijk nieuwe machthebbers in Libië... Ja. ons een verzoek doen. Ja. Dus uh, als Gaddafi daad, daadwerkelijk uh, is afgetreden. Goed, dus dat uh, laat nog heel even op zich wachten. Inmiddels heeft ook Duitsland een probleem. Ook een pijnlijk verleden met de zone van Gaddafi. Uh, en een van die zonen heeft een heel groot huis daar gekocht... van een hele voorname bankier, heb ik begrepen. Ja, het gaat om uh, Saif al-Arab uh, Gaddafi. Dat is een van de, van de, van de zonen van uh, Gaddafi die zich toch ook behoorlijk heeft misdragen. Hij is uh, in München in Zuid-Duitsland. Is hij verdacht van het verboden wapenbezit. Van mishandeling ja. van een portier. Van ja. dronkenschap in het verkeer. En het misbruik van een diplomatiek paspoort. Ja. Dus uh, ja, toch niet, uh, er zijn toch een aantal zware beschuldigingen. Juist. En um, Heel kort wel. Uh, wat, bleek, wat bleek is dat deze meneer. Uh, hij is pas 30 jaar oud en hij studeert in München. Uh, dat hij na een etentje met de hoofdcommissaris van de politie in München. gaat uh, dat alle beschuldigingen van tafel verdwenen. Dus je kunt zeggen. ja, er is sprake geweest van kassijustitie. en ook van angst. zowel uh, in Duitsland, uh, in, Duitsland, uh, in, Duitsland uh, in Duitsland. Rob Zavelberg, ik dank je wel. Tot zometeen, dames en heren. In Troskamerbreed, live vanuit de bibliotheek in Den Haag. de verkiezingen van 2 maart. over het belang van provinciaal bestuur. Toen dacht ik van. ja, juist wel de provincie. Over kansen op links. Nederland heeft op dit moment een zekere weerzin tegen links. Hè? en beloften.